Ontspits. Ik begin met de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A7, Zaanstad richting Hoorn. Daar schaarde aan het begin van de avondspits een vrachtwagencombinatie door een klabband. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging is nog een kwartier. De A8, Amsterdam richting Zaanstad. Voor Knopend Zaandam, 3 kilometer met een kwartier oponthoud. De A9 dan, diemen richting Alkmaar. Ook daar gebeurde in de avondspits een ongeluk voor Knopend Velzen. het AMC en Knopend Velsen rijdt het nog altijd langzaam en staat er stil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 en de concertagenda. En vanavond is het alweer tijd voor de 22e aflevering van Brand New... waarin jullie twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal horen... met vanavond het allereerste overzicht van dit nieuwe jaar... met uitgekomen singles van vorige maand januari komen het van de grote namen binnen de internationale metal scene. En de vaste Play het natuurlijk, al weet het natuurlijk al lang dat ik elk uh, uitzending en uur stevast begin met de uuropener En ditmaal lekker trashy, dankzij de moderne trash metal band Warbringer, die op 7 januari aankondigde dat op 14 maart hun zevende studioalbum Wrath and Ruin uitgebracht zal worden via Napalm Records. Het album geproduceerd en gemixt door Mark Lewis zal ook een bonus live album bevatten en verkrijgbaar zijn als tweede, uh, twee cd-disc en digitaal. Editie, waarin de Europese tour van de band in 2023 wordt gedocumenteerd. Naast de albumaankondiging heeft de band ook de razendsnelle metalrapper Better World gelanceerd... die onwetend optimisme met gevorkte tong bekritiseert. Een nummer wordt geleverd met een officiële videoclip met een hoog octaangehalte. Check deze video via YouTube. Over de single en video zei frontman John Cavill... Toen ik jonger was dacht ik dat de wereld tijdens mijn leven alleen maar beter zou worden. Ik weet nu dat dat niet het geval is. We gaan het milieu niet verbeteren. Ook al kennen we de gevolgen, omdat de winsten zouden afnemen, dus het wordt niet voor mogelijk gehouden. Bovendien wordt onze samenleving steeds ongelijker, waarbij een paar mensen bijna alles bezitten en de meeste mensen alleen maar proberen hun hoofd boven water te houden. We zullen nog steeds niet iedereen kunnen voeden, maar we zullen wel de ontwikkeling van bewapende autonome drones financieren enzovoort enzovoort. Ik las een paar jaar geleden wat sociale theorie dingen van Mark Fisher en voelde me depressief over zijn eigen toekomst of over mijn eigen toekomst onder deze omstandigheden. Ik ging naar een therapeut en die vertelde me eigenlijk... dat het allemaal echt en legitiem was... en dat ze me alleen maar medicijnen konden geven... zodat ik kon doen alsof ik niet, dit allemaal niet wist. Ik heb niet echt de tijd om me al te veel zorgen te maken... want er moeten altijd een heleboel rekeningen betaald worden. Ik stopte ook een jaar of twee met dromen, wat ik eng vond. Ik heb geprobeerd dat dit gevoel in A Better World te verwerken. Ik denk niet dat ik de enige ben. Zeker niet, John. Een dag na Warbringers aankondiging heeft de Duitse technische death metal band Obscura ook een nieuw nummer onthuld met de titel Evenfall of Evenfall van hun aanstaande eveneens zevende studioalbum Sonication. De band zet hun samenwerking met regisseur Mirko Witski bekend van zijn werk met Arch Enemy en Powerwolf voort voor de videoclip bij het nummer. Frontman Stefan Kummerer deelde net volgende. Met Evenfall kijken we na naar het meest verwachte nummer van de band om in een live setting op te treden tijdens onze komende toenees. De dynamiek Groove en tempo vallen perfect op hun plaats en een van mijn persoonlijke hoogtepunten van het nieuwe album, waarin nog een filmisch geluidslandschap binnen het Obscura-universum wordt getoond. En in ieder geval van Obscura gooi je natuurlijk bij Play It Loud Brand New. Zanger en bassist terug op 8 januari met zijn krachtige nieuwe single Rebel of the North. Dit energieke klassieke rocklied is een perfecte showcase van Marco's talent... voor het maken van tijdloze, keiharde muziek. De single dient als een voorproefje van zijn lang verwachte aankomende album... Roses from the Deep, dat op 7 februari van dit jaar zal verschijnen... en waar fans over de hele wereld rijkhalsend naar uitkijken. Bij de release hoort een unieke en visueel opvallende videoclip... gefilmd tegen de adembenemende achtergrond van een pittoresk Spaans dorp... legt de video het opwindende optreden van de band vast... naadloos vermengd met de gedurfde en inspirerende teksten van het nummer. Het verbluffende contrast... Tussen het ruige rockgeluid en de verstilde mediterrane setting... maakt deze release tot een feest voor de zintuigen. Marco Itala merkt op, dit is een rocker. De hoofdrift brengt je met een klap naar de Scandinavische landen. En het verhaal gaat over het opnieuw uitvinden... opnieuw uitvinden en jezelf vervolgens verzamelen in een beter nieuw wezen. We moeten onszelf nooit als vanzelfsprekend beschouwen. Het leidt ertoe dat je afgemat en saai wordt. Je innerlijke kind wil van alles en nog wat leren en toepassen. En op 9 januari bracht het Italiaanse Lacuna Coil hun nieuwste single Gravity uit. De track die wordt geleverd met een nieuwe videoclip... ...markeert de vijfde single van hun aankomende plaat, Sleepless Empire... ...die op 14 februari zal worden uitgebracht via Century Media Records. De band zei het volgende over de single... ...het is zo moeilijk om het evenwicht te bewaren... ...terwijl we door wanhopige tijden navigeren... ...ons verloren voelen en naar adem snakken als we om hulp vragen. Hoe gaan we om met moeilijke tijden? Vragen wij om een hand? Of isoleren we ons van al dat andere dat we ons kunnen herinneren... In onze eigen misantropische gouden kooi. Ik hoop dat je net zoveel van graffiti zult houden als wij en dat het je zal laten nadenken over de tijd die we nog hebben en hoe je die verstandig kunt gebruiken. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Zandvoort. aansluitend op Lacuna Coil... ...de makers van power metal supertrack Heartless Madness Dynasty... ...die eveneens op 9 januari hun derde single Call of the Night hadden uitgebracht. Het nieuwe album Game of Faces verschijnt op 14 februari... ...via Nuclear Blast Records. En Dynasty kondigde tevens hun Europese headliner tour aan... ...samen met de Italiaanse metalband War of Steel. En zanger Niels Molin zegt... ...nacht, een tijd voor kalmte en rust... ...of een tijd voor angst, bedrog en boosaardigheid. Als het licht verandert, verandert de geest van de mens ook... Ik heb de diepte van het donker goed gezien. Ik ken de verhalen die het kan vertellen. De aantrekkingskracht van gevaar, vreemden en de beloften die ze verkopen. Met trots presenteren wij u, uh, u het openingsnummer... en een van mijn persoonlijke favorieten van het album Call of the Night. Geniet ervan en vergeet niet je Game of Faces vooraf te bestellen... die op 14 februari verschijnt. We did and we won't. 9 januari markeerde ook het volgende hoofdstuk... voor de Italiaanse power folk metal Elven King. Want a reader of the runes Luna... het ...derde en het laatste deel van hun gevierde trilogie is beschikbaar voor pre-order. Het album belooft de saga op een onvergetelijke manier af te sluiten... ...met epische melodieën, donkere mystiek en ongetemde energie. Het album bestaat gepland voor release op 11 april bij Reaper Entertainment. En om dit te begeleiden werd deze dag ook de single Luna uitgebracht... ...samen met een spectaculaire videoclip geregisseerd door Matteo Hermet Ermeti En Luna van King. hoor je natuurlijk nu vanavond bij Brand New...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 King, Daidik, XDO, het you know, genomineerde death metal project van Cataclysm frontman Mario, Marizio Jacono, die onlangs hun nieuwe EP heeft uitgebracht, Year of the Four Emperors. Het is nu op CD verkrijgbaar via het regerende platenlabel Phoenix Music en via de samenwerking met Distortion Music Group. En een vinyl in beperkte oplage volgt op 14 maart. De band had op de dag van de EP release ook hun nieuwe songtekstvideo voor Vitellius onthuld. De tekst van Vitellius onthult een man gedreven door bloeddorst, maar toch machteloos om aan zijn lot te ontsnappen. Het gewelddadige eindigen van Vitellius... ...wordt met een angst aan jaren finaliteit... ...in beeld gebracht. Een herinnering aan de vluchtige macht van Rome. Het Europese deel van hun tournee dit jaar... ...is inmiddels van start gegaan... ...ter ondersteuning van Dark Funeral en Flash God Apocalypse. Ze zullen dit opvolgen met een Noord-Amerikaanse tournee... ...in het voorjaar ter ondersteuning... ...van Septic Flash en Ultimas. Door naar Zweden waar de Halo Effect... ...het project met vijf voormalige leden... ...van de Zweedse metalband In Flames. Gitarist Jesper Strömblad, drummer Daniel Swenson, bassist Peter Ivers, gitarist Niklas Engelin en zanger Michael Stanne. De officiële videoclip voor het nummer What We Become heeft uitgebracht. De track is afkomstig van het tweede album March of the Unheard... dat op vrijdag 10 januari uitkwam via Nuclear Blast Records. Stanne merkte op, het wachten is voorbij. Vandaag verschijnt onze tweede album en hier kunnen we niet trotser op zijn. Het niveau van vertrouwen, ervaring en liefde voor het vak... komt duidelijk naar voren in deze nummers... en om het eindelijk met iedereen te kunnen delen voelt geweldig. Maar eerst, om er zeker van te zijn dat je het album op de eerste dag in huis hebt... is onze gloednieuwe video voor het nummer What We Become. Dit nummer gaat helemaal over onze, hoe onze emoties ons kunnen afbreken en ons hele wezen kunnen transformeren door middel van depressie, twijfel aan zichzelf en onzekerheid. De video die we met regisseur Johan Carlen in een ijskoude schuur in the middle of nowhere hebben opgenomen... geeft het nummer de juiste soort mystiek en het gevoel vergeten of tot zwijgen te worden gebracht. Genieten en What We Become hoor je natuurlijk nu bij Play It Loud Brand New. Dat is... Um... En jullie horen het nummer Tempest Horizon, de gloednieuwe single van de melodieuze death metal band uh, Hinayana, sorry, <laughs> uit Austin, Texas, dat hun eerste nieuwe muziek markeert sinds hun nieuwste studioalbum *Shadow and Fall, dat in november vorig jaar werd uitgebracht. Uh, via Nepal Records. Over het nieuwe nummer zei frontman Casey Hurd. Tempest Horizon gaat over de storm die aan de rand van elke ziel bestaat als deze het volgende rijk binnengaat. Door de barrière tussen leven en dood te doorbreken, de tumultueuze reis die de geest maakt wanneer hij niet langer beperkt is tot zijn sterfelijke omhulsel. Het nummer is bedoeld om pittig en direct toe de point te zijn, voortbouwend op het Hin Hinayana geluid, maar met nieuwe agressie en kracht. Een verwijzing naar het volgende tijdperk van de band. En voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje januari, in releases dit eerste uur heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metal nieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld en dat hoor jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds Metal News, het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Ja, Biomath is toe aan zijn dertiende album. De nieuwe plaat van de Poolse band heet The Shit of God... en werd opgenomen met producer Jens Borgen. De schrijver schijnt op 9 mei via Nuclear Blast Records. En als voorproefje heeft de band op 29 januari... het titelnummer alvast uitgebracht die in het tweede uur te horen is. Op 13 april staat Biomath overigens in poppodium 013 te Tilburg... samen met Satiricon en Rotting Christ. Dus wellicht dat je daar al een paar songs van een nieuwe plaat kan verwachten. A heeft via het YouTube-kanaal van Nuclear Blast Records een nieuwe track openbaar gemaakt. Het betreft een losnummer van de Vault of Horror-sessies, The Pain Will Be Exquisite, is geproduceerd, opgenomen en gemixt door Devotero en het artwork is gemaakt door Grind Design. Deze track hoor jullie ook straks in het tweede uur voorbij komen. Bijbehorende clip is gemaakt door Aimed and Framed met cinematische arrangementen van Spencer Gregan. A toert in de lente van de, onder de noemer Slashing Europe door Europa met Crypta, The Zenith Passage en organectomy. Door rondreis start op 24 april in 013 te Tilburg en doet daarna onder meer patronaat te Haarlem aan op 25 april Wintercircus te Gent en op 26 april en Turok te Essen op 18 mei. En Epica heeft de details gebackend gemaakt... van het negende studioalbum. De nieuwe plaat heet Esperol... en is vernoemd naar het bronzen beeld... met dezelfde naam van de Poolse kunstenaar Stanislav Suskalski En staat voor vernieuwing en inspiratie. Het album bevat drie songs in de A New, Age of Dawn, uh, A New Age Dawn's Rakes... waarmee de band begon op het tweede album Consigned to Oblivion... en vervolgde op de vierde langspeler Design Your Universe. De plaat zal het levenslicht zien op 11 april in diverse formaten... waaronder verschillende kleuren vinyl en een eerboek. Als bonus krijg krijg je bij sommige versies een Blu-ray-schijfje... met daarop de speciale Symphonic Symphony Show van afgelopen september. Vandaag, eh, dat is dus op de 31ste, is de tweede single alvast gelanceerd... Cross the Divide. En wie de band live wil zien, kan deze dat het beste doen... op Graspop en Hellfest. En dat waren de metal weer eventjes voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar ga door naar het afsluitende blokje dit eerste uur van Play It Loud Brand New... januari te beginnen bij de Zweedse power metal kampioen Majestica... die hun fans op 14 januari... Uit nodigde voor een opwindende reis... ...met hun tweede single A Story in the Night... ...van het langverwachte album Powertrain... ...dat op 7 februari uitkomt. A Story in the Night, een zinderende showcase... ...van de snelheid, melodie en verhalen... ...is een power metal anthem... ...dat de hartverscheurende essentie van het genre vastlegt. Een nummer dat zich afspeelt als een van Majesticas... ...meest dynamische werken tot nu toe... ...wordt begeleid door een epische videoclip... ...die het levendige verhaal van het nummer tot leven brengt... ...met opvallende beelden en filmische flair. Frontman Tommy Johansson zegt... ...snel, extreem, melodieus en snel... Vier woorden die de nieuwe single A Story in the Night echt perfect omschrijven. Het snelste nummer op het nieuwe album. Gevuld met gitaarsolo's, glorieuze melodieën en epische power metal zang. Die een tragisch verhaal vertellen in de nacht.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 Slot Carmen de Maori metalers Alien Weaponry voorbij. Die op 15 januari hebben aangekondigd dat hun nieuwe album Tera op 28 maart uitkomt. Op het derde album van het nieuwe Nieuw-Zeelandse trio behoort, behoort de band de Maori geschiedenis aan. En bevat het een meer universele daad van angst, of draad van angst voor oorlogsonderwerpen. Oh, dat gaat lekker vanavond. Schade en verval op sociaal, sociale media. Ze hebben ook Lamb of God zanger en oude fan Randy Blythe ingeschakeld om mee te brullen op een nummer. Naast de aankondiging dropte het trio hiervan het eerste voorproefje in de single Mau Moko. Tekstschrijver, bassist Turanga Porowini Morgan Edmondsen daar kwam er wel soepel uit, legt het nummer uit en zegt, Maori hebben een rijke geschiedenis in het markeren van tradities die tijdens de kolonisatie bijna verloren gingen. Deze tradities Tradities bevinden zich momenteel in het proces van een broodnodige culturele heropleving... en ik werd hierdoor geïnspireerd. Ik wilde met de tekst mensen eraan herinneren dat Moco een deel is... en altijd zal blijven van wie we zijn. Tot zo in de tweede uur met meer januari-releases... uitgebracht in de tweede helft van de maand. Blijf luisteren. Bedankt. Tot zover. En tot zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.